Theaam Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn de afgelopen avond twee mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de politie was de schietpartij kort voor middernacht op een voetgangersbrug in het stadsdeel Nieuw-West. Het lukte niet meer om de twee slachtoffers te reanimeren. In de buurt landde een trauma-helikopter... De omgeving is afgezet voor onderzoek. In de loop van de ochtend komt de Amsterdamse politie met meer informatie. Politieagenten en hulpverleners zijn met oud en nieuw doelbewust in hinderlagen gelokt. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulussen. Volgens hem werden bijvoorbeeld branden gesticht... waar dan brandweer en politie op afkwamen. Die werden vervolgens door groepen jongeren beschoten met vuurwerk. Video's daarvan verschenen op sociale media. De Nederlandse politiebond noemt zulke aanvallen waanzin. Volgens voorzitter Nine Kooiman was er dit jaar ongekend veel geweld... tegen de politie en andere hulpverleners. Tennister Venus Williams heeft van de Australian Open een wildcard gekregen... Met haar 45 jaar wordt ze in Melbourne de oudste deelnemer ooit. De voormalige nummer 1 van de wereld speelt nog maar weinig toernooien... uitsluitend in de Verenigde Staten... en is nu de nummer 148 van de wereld. Dankzij de wildcard krijgt ze een plek in het hoofdtoernooi... zonder eerst kwalificaties te hoeven spelen. Venus Williams deed tot nu toe 21 keer mee aan de Australian Open... vijf jaar geleden voor het laatst. Twee keer haalde ze de finale, maar die won ze nooit. Het weer. Op veel plaatsen buien en het waait flink. Langs de kust kans op zware windstoten. Landinwaarts kan bij winterse buien wat sneeuw blijven liggen. Minima tussen 0 en 4 graden. Op veel plaatsen kan het glad worden. Ook overdag regenbuien en natte sneeuw. Soms breekt de zon door bij 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 never baby Yeah Shining and sparkling I'm with the rising of the...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 I'm a little proud I'm <laughs> not